7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Goedemorgen allemaal. Het bedrijfsleven gaat meehelpen om de problemen aan te pakken die ontstaan door de vergrijzing. En de stortvloed aan kritiek op de Amerikaanse importheffing lijkt effect te hebben. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. De Amerikaanse president Trump zwakt het plan voor een heffing op de import van staal en aluminium toch af. Voor staal uit Mexico, Canada en andere landen komt er mogelijk een lager tarief of uitstel van de invoering van de heffing. Door de maatregel zou het voor Amerikaanse fabrieken een stuk duurder worden om staal uit het buitenland te halen. Canada is de grootste exporteur van staal naar de VS. Het Witte Huis zegt dat per land wordt bekeken of er uitzonderingen mogelijk zijn. Een dag geleden was de boodschap nog dat er geen enkele uitzondering komt. ING Bank verhoogt het salaris van bestuursvoorzitter Hamers dit jaar... met meer dan de helft tot ruim 3 miljoen euro. Dat zegt president-commissaris Jeroen van der Veer in het Financiële Dagblad. Volgens de commissarissen van ING verdient Hamers veel te weinig... ten opzichte van collega's van vergelijkbare Europese bedrijven. Van der Veer wil niet zeggen of Hamers zelf om de loonsverhoging heeft gevraagd. Hij wordt nu een van de bestverdienende bankiers van Nederland.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 En de vereniging van motorrijders wil dat politici en media stoppen om motorbendes motorclubs te noemen. In een brief aan de Tweede Kamer en aan minister Dekker schrijft de vereniging dat het woord motorclub besmet is geraakt. Volgens de motorrijdersvereniging heeft dat tot gevolg dat clubs niet altijd welkom zijn in de horeca. Ook krijgen ze daardoor niet altijd toestemming van een gemeente om een evenement te organiseren. Het weer, het is nu een graad of twee... en vanuit het westen trekken regenbuien over het land. In het oosten is er eerst nog ruimte voor de zon... maar ook daar trekken de buien in de loop van de middag over. En het wordt vandaag een graad of acht. ANBB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het is een normale donderdagochtendspit. Het zijn vooral dagelijkse files met niet al te veel vertraging. Twee uitzonderingen. Het is al wat langzaam rijden op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... bij knoopend Eveningen 10 minuten vertraging. En een ongeluk in het zuiden op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Een half uur extra reistijd tussen...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 Dat is de handige boekhoudtool voor ZZP'ers. Waarmee je btw-aangifte in no time is geregeld. Lievert, de film begint over vijf minuten. Joe, doe ik nog even de btw-aangifte. Dat is pas feest. Ja En dat doe je allemaal gewoon lekker op je computer. ZZP'ers vinden boekhouden een feestje met Tello.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 5,5 minuut over zeven is het. De problemen die door de vergrijzing op ons afkomen, die zijn zo groot dat de overheid ze niet alleen kan oplossen. En daarom zoekt minister Hugo de Jonge van Ouderenzorg steun bij organisaties en bedrijven. Vandaag tekenen meer dan dertig organisaties het zogeheten Ouderenpact. Ze beloven om samen oplossingen te zoeken voor bijvoorbeeld de eenzaamheid van ouderen en de problemen die ze tegenkomen als ze langer thuis willen wonen. Onder de ondertekenaars zijn de oudere organisaties... als Alzheimer Nederland en het Nationaal Ouderenfonds. Maar er zitten ook partners bij waar je niet zo snel aan zou denken... zegt minister De Jonge. Kun je bijvoorbeeld denken aan de Albert Heijn. Albert Heijn is heel actief in hoe ze met hun filialen in de wijk... ook echt een rol willen spelen in die samenleving, in dat... Klopt natuurlijk ook. Hè. Mensen die uh, bijvoorbeeld licht dementerend zijn, uh, die boodschappen gaan doen. Ja, die worden. Waarschijnlijk is de, de medewerker achter de kassa is een van de eerste die dat doorheeft dat mevrouw extra zorg nodig heeft. Nou, weet hij dan waar ze terecht moet? Moet ik me dan voorstellen dat de kassière op een gegeven moment met een wijkverpleegkundige contact op gaat nemen of moet nemen? Ja, dat kan. Dat is, een, dat is echt een mogelijkheid. Uh, wat ook kan, is dat. Uh, dat gebeurt namelijk ook, dat er uh, uh, vanuit de supermarkt om de hoek uh, ook uh, uh, signalen van. Van eenzaamheid inderdaad worden opgepikt en worden doorgegeven. Maar er worden ook lunches georganiseerd voor mensen uit de wijk. Het gaat erom dat we de samenleving als geheel mobiliseren. De KPN is een ander voorbeeld. De KPN is van het bellen natuurlijk. En wat ze hebben ontwikkeld is een programma dat heet de Zilverlijn... ...waarbij ouderen eigenlijk dagelijks of wekelijks even gebeld worden... ...om te vragen hoe het met ze gaat. Een mooie vorm... Ja, waarin een bedrijf als KPN kan, kan bijdragen. En ook een voorbeeld voor bedrijven die misschien met een heel ander doel zijn opgericht. Maar die natuurlijk ook onderdeel zijn van diezelfde samenleving. Die opdracht om de oudere zorg te verbeteren is zo allemachtig groot. Dat we daar echt elkaar voor nodig hebben. Niemand kan dat in zijn eentje. En daarom hebben we iedereen nodig om zijn schouders eronder te zetten. Nou zijn de voorbeelden van Albert Heijn en ook KPN met de zilverlijn. Dat, is dat bestaat al, dat gebeurt nu al. Ik neem toch ook aan dat het pak bedoeld is om nieuwe ideeën uh, voor te brengen. Ja, er zijn 35 partijen die met elkaar dat pact ondertekenen. Maar daarbij blijft het niet. Dus iedereen die zich morgen wil aansluiten... die zegt, ja, ik heb ook een rol te spelen in het versterken van die ouderenzorg... die is van harte welkom. Nou klinkt het toch een beetje alsof u een praatgroep georganiseerd heeft... van gemeenten, zorginstellingen, bedrijven... die het allemaal zelf moeten uitzoeken. Wat is uw rol nog daarin? Want onze rol is natuurlijk. Uh, dat is zorgen dat we rondom het, uh, de aanpak van uh, het Langer Thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld. Dat we die zorg eromheen op een goede manier organiseren. Dat is de taak natuurlijk vanuit VWS. Ja, maar het de departement brengt over het algemeen ook de centen mee, gaan mensen ja, dat, vanuit. Ja. Dat klopt. Kijk, geld is de komende jaren ons probleem niet. Hè. De, de zorguitgaven groeien de komende periode, periode fors. Extra ook in de oudere zorg. Zo 2 miljard extra in de verpleeghuiszorg bijvoorbeeld. Onze grootste zorg, uh, uh, voor mij als minister, uh, zit hem in... hebben we de komende jaren voldoende mensen om de, al dat werk in de zorg te doen. En ook op dat punt zeg ik, dat kan ik niet in mijn eentje. Daar zullen we echt elkaar voor nodig hebben. Nu gaan dus al die mensen om tafel, die gaan allemaal ideeën bedenken. Wanneer zullen we daarvan dan de eerste concrete resultaten zien, denkt u? Nou, eigenlijk zijn we al best heel ver met die ideeën. Ik hoop al heel snel eh, met bijvoorbeeld het eerste programma rondom eenzaamheid. Daar hoop ik al heel snel mee naar buiten te kunnen komen. En dat is een verder uitgewerkt plan op basis van dat Pact voor de ouderenzorg. Eh, daarna hoop ik te komen met een aanpak voor de verpleeghuiszorg. Eh, ik denk met ongeveer een maand moet dat eh, gereed zijn. En dan gaan we veel concreter eh, met elkaar met plannen aan de slag... om te zorgen ja, dat oma het ook echt merkt.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 rondom het versterken van de zorg thuis... en rondom het verbeteren van de verpleeghuiszorg. Dat was minister De Jonge in gesprek met politiek verslaggever Lars Geerts. En u hoorde hem het aan het begin al zeggen... een van de ondertekenaars van het pact is dus Albert Heijn. Kees van Vliet, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur winkels bij Albert Heijn. Uh, ja. U gaat dat pact uh, straks ondertekenen. Ja. Cashiers moeten dus contact opnemen straks met wijkverpleegkundigen. Ziet u dat ook echt gebeuren in de praktijk? Nou, dat, uh, dat is al aan de gang op dit moment. Uh, in 2015 uh, is een individuele supermarktmanager in Doorn... Nico Spierenburg uh, eigenlijk al gestart samen met Alzheimer Nederland... om te kijken wat kunnen wij in de winkel doen... om mensen met uh, lichte dementie uh, te helpen met, uh, met boodschappen doen. En inmiddels zijn er honderd uh, winkels die, uh, die we dementievriendelijker kunnen noemen. Uh, en of dat nou precies om de carrière gaat... die dan contact opneemt met de wijkverpleegkundige... dat kan ook de supermarktmanager zijn... Maar dat kan ook zijn dat wij uh, mevrouw Jansen... die we uh, drie keer op een dag langs hebben zien komen... waarvan we weten vanuit de familie woont hier om de hoek... bel even de familie van goh, uh, uh, uh, oma is hier weer. Uh, dus uh, dus uh, kom oma weer even halen, want ze weten weg naar huis niet te vinden. Dus dat, dat is al dagelijkse praktijk. Maar is dat niet een enorme verantwoordelijkheid erbij... voor de mensen die in die winkel werken? Uh, dat zijn vaak ook jonge mensen nog. Ja, maar dat, nou, dat, leuk dat u dat zegt. Want wij hebben inderdaad in onze winkels heel erg veel jonge uh, mensen werken... En wat wij juist zien bij de jongeren is dat zij het zo ontzettend leuk vinden om iets voor die ouderen te doen. Uh, dus dat heeft ons juist ook gestimuleerd om, uh, om hier onze bijdrage zet maar, aan te gaan leveren. Nee, maar ik bedoel, het gaat ook even om de um, die idee van dat je, als je even uh, denkt van, oh ja, waar staan de eieren ook alweer? Dat je niet ineens in je kladder wordt gegrepen van, is het, gaat het wel goed met u? Nee, maar we hebben natuurlijk in iedere winkel hebben ook leidinggevende. Dus de medewerkers, die krijgen allemaal een training. Dus wij leiden onze medewerkers op om het te herkennen. Wij zijn zelf nooit een zorginstelling. Wij nemen natuurlijk nooit de zorg over. We zijn niet gespecialiseerd. We hebben winkels. Maar wij kunnen wel een rol spelen in het herkennen van klanten... die ja, hun pincode zijn vergeten. Het is, als je je erin verdiept, is het natuurlijk ook niet zo heel erg ingewikkeld... om het te herkennen. En vervolgens kun je in de winkel afspreken van... oké, okay, als ik dat herkent heb, hoe kan ik daarmee omgaan? En uh, ook al zijn onze medewerkers heel erg jong, te zijn... Uh, vaak wel volwassen. Ze zijn goed opgeleid en, en ze kunnen dat, dat prima herkennen... en samen in de winkel afspreken hoe ze daar vervolgens mee om kunnen gaan. Ja. Wat gaat u verder eigenlijk? Wat, wat kunt u verder doen nog? Nou, ten eerste wat de minister niet, niet noemde... maar wat ik wel een mooi voorbeeld vind is... natuurlijk kent, kent, Albert Heijn, kent iedereen Albert Heijn van boodschappen doen... Maar we zijn ook een ontmoetingsplaats... waar uh, iedere dag thuis een kopje koffie worden geschonken. Ja, dus uh, mijn opa en Alma, die hebben zelf uh, ook zo lang mogelijk volgehouden... om iedere dag even een kopje koffie te gaan drinken... bij ons in de winkel in, uh, in Leidsendam. en En dan is eigenlijk uh, de winkel ook een ontmoetingsplaats... of soms zelfs een buurthuis voor sommige mensen... om toch dagelijks of zelfs meerdere keren per dag even, even langs te gaan. Dus, uh, dus dat is iets wat we eigenlijk al doen... omdat we gewoon uh, winkels hebben... Uh, om iedere hoek. In de, in de hoop ook dat die mensen dan nog wat besteden bij u. Want ja, u bent wel een kruidenier. Dus uh, niks voor niks lijkt me. Nou, dit is iets wat wij nu al doen. Uh, en, en wij hebben aandacht voor al onze klanten. Uh, en, en dit is denk ik een doelgroep. Uh, zoals de minister zelf ook al zegt. Waarbij het belangrijk is om een, uh, een extra stap te zetten. En die verantwoordelijkheid die nemen we ook. Want uh, de ontwikkelingen die de minister natuurlijk op landelijk niveau ziet. Die zien wij terug in onze winkels. We zien de toename van ouderen. En dat is een doelgroep waar we graag onze extra bijdrage voor leveren. Ja. Omdat, we, omdat we onderdeel zijn van die samenleving. U gaat straks die handtekening zetten onder dat uh, pakt, het Ouderenpakt. Kees van Vliet, dank dat u even naar de telefoon kwam. Directeur Winkels bij Albert Heijn. NOS Radio 1 Journal. 13,5 en een minuut over zeven is het. Ik praat er nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Als het aan justitieminister Grapperhaus ligt... dan komt op appen achter het stuur een maximum celstraf van twee jaar. Humberto Tan die vroeg zijn gast in RTL Late Night... wie er wel eens appt tijdens het rijden. Nou, zeker vijf mensen, inclusief de presentator... staken schuldbewust een vinger op. Zeg eens eerlijk, wie appt dit wel eens achter het stuur? Tim, heel klein vingertje. Ja, ja, het is liever niet overigens hoor, maar. Nee, ja, ik vind het ook gevaarlijk. Ja, op de fiets. Gewoon even snel snel. Op de fiets ook wel een goede hoor. Zie je zelfs mensen schrikken ja. ervan hier? Ja. Op de fiets! Verderop in de uitzending ging politiek commentator Frits Wester in op de vraag. waarom Thierry Baudet van het Forum voor Democratie. af heeft gezegd voor het nos radio debat En Frits liet aanpas ook nog even weten wat hij van dat afhaken vindt. Ik heb begrepen van Alexander Pechtold dat hij uh, eerst had gehoord... dat uh, Thierry Boudet het debat met hem bij uh, Pauw had afgezegd. Heeft hij me in de Tweede Kamer even over aangesproken? Jo, waarom zeg je dat nou af? We kunnen toch gewoon met elkaar debatteren? Nou, dat is een wat narrig gesprek geworden. Daar ging het weer over demoniseren. Nou, ja, het gevolg daarvan was dat Thierry Boudet nu ook het debat met hem bij, uh, op de radio heeft afgezegd. Uh, ja, Ik vind dat een beetje flauw. Voer dat debat nog. Heeft u zich wel eens afgevraagd over wie bloedend hart van de dijk gaat? Zanger Huub van der Lubbe die schreef dat nummer voor zijn vrouw... vertelde hij gisteravond in met het oog op morgen. Maar de aanleiding was minder dramatisch dan de titel bloedend hart doet vermoeden. Want uh, ze was gewoon een weekendje weg naar, uh, naar Limburg met een vriendin. Maar dat gaf mij de gelegenheid om uh, in alle rust me voor te stellen... dat ze echt weg was. Als je een tekst gaat schrijven uh, uh, over je verdriet... wat werkelijk speelt op dat moment... dan wordt het meestal larmoyant en aantrekkend en, en te sentimenteel. Nou, nog een voorbeeldje. De Zanger van de Dijk deed ook uit de doeken... waar de tekst van Hou Me Vast vandaan komt. nummer gaat over, zoals Van der Lubbe het zelf noemt... een ritueel met zijn dochter toen die een jaar of twee was. Ik haalde er dan uh, s'nachts nog even voordat ik zelf naar bed ging... haalde ik haar uit bed om haar te laten plassen. Ik zei altijd, hou me vast, hou papa maar goed vast, <tied> hou papa maar goed vast. En dan voelde ik haar handjes zo op mijn schouder kloppen. En ja, dat was, dat was de aanleiding. En zo komen Nederlandse songteksten tot stand dus. Dat was gisteravond op Radio NTV. En dan nu wat zaken uit het aanbod van de buitenlandse media. Veel aandacht bij Britse media voor de zenuwgasaanval op de voormalige Russische dubbelspion Skripal. Daarbij raakten niet alleen Skripal en zijn dochter zwaar gewond, maar ook een politieagent die de twee te hulp schoot, maakte de politie bekend. Sadly in addition, a police officer who was one of the first to attend the scene to the incident, is now also in a serious condition in hospital. Wiltshire police are of course providing every support to his family. Ja, en de voorpagina's richten zich vooral op die politieman. Hero Cop hit by Rusky Nerve Agent, kopt de Daily Star. En vrijwel alle kranten tonen foto's van mannen met gasmaskers en in witte pakken die onderzoek doen op de plek van de aanval. Het Amerikaanse Holocaust Herdenkingsmuseum in Washington... heeft een prestigieuze mensenrechtenprijs afgenomen van Aung San Suu Kyi... schrijft de New York Times. In 2012 was Aung San Suu Kyi de tweede ooit... die de Elie Wieselprijs kreeg... vanwege haar strijd voor mensenrechten in Myanmar. Maar het Holocaustmuseum pakt de prijs nu weer af... omdat ze als leider van het land te weinig doet om de Rohingya te beschermen. We hadden gehoopt dat u iets gedaan zou hebben... om de gewelddadige campagne van het leger te veroordelen en te stoppen... Staat in de brief van het museum. De Belgische krant De Tijd meldt dat de regering de belofte voor meer blauw op straat na twee jaar amper heeft ingelost. Eind 2015 kondigde de Belgische regering een reeks hervormingen aan, waardoor 2500 agenten zouden worden vrijgemaakt voor het echte politiewerk. Maar van die beloofde 2500 agenten hebben er maar 98 echte handen vrijgekregen. De reorganisaties leveren minder op dan gehoopt. We boeken gestaag vooruitgang, zegt een woordvoerder van de minister Jan Bon van Binnenlandse Zaken. We wisten dat dat het moeizaam zou gaan, maar je moet er nu eenmaal aan beginnen. En pornoactrice Stormy Daniels, die wil dat de rechter een zwijgcontract over haar affaire met President Trump ongeldig verklaart, zal zich niet inhouden als ze de kans krijgt om haar verhaal te vertellen. Dat zegt haar advocaat bij de Amerikaanse zender MSNBC. If she's provided a forum uh, to tell the complete story, I think the American people are going to conclude that she's telling the truth. En really, Lawrence, that's what this is about. My client being. Uh, able to tell her version of events and then let's the, let the chips fall where they may. Let the American people decide who's telling the truth. Ja, volgens Daniels' advocaat moet ze dus de kans krijgen... om alles over de affaire met Trump naar buiten te brengen. En dan kan het Amerikaanse volk bepalen wie ze geloven. Stormy Daniels, zeg je? Is dat met een... Uh, kijk, <laughs> ja. Daniels. Ja, goed. Um, hoe gaat het met de donderdagochtendspits... Jolanda van de Velden? Wel, die heeft, heeft het uh, moeilijk in het zuiden van het land. Een ongeluk met uh, vijf auto's. En daardoor loopt het vast op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Dus er gaat een en echt 9 kilometer, een uur vertraging. Twee rijschokken zijn dicht. En daardoor is het ook vastgelopen op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij knopen het vonderen nu zo'n 20 tot 25 minuten vertraging. 19 minuten over 7 is het. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam... die komt op stoom. Het lijkt daar vooral te gaan over integratie, etnisch profileren... en de islam, met de partijen Denk en Leefbaar Rotterdam... aan de uiterste van het spectrum. Deze camphanen stonden ook gisteravond weer tegenover elkaar... in een debat bij Pauw. En als het dan weer wordt neergezet in de hoek van er wordt etnisch geprofileerd... de politie gaat niet zochtens het bed uit om te zeggen... we gaan eens even twintig allochtonen aanhouden vandaag. We weten bijvoorbeeld dat mannen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit... en dat VVD'ers oververtegenwoordigd zijn in integriteitsschandalen. Oh. En En we ook weten, nee. uit, uit politierapporten, is dat er agenten lopen en roepen... blijkt uit rapporten, we gaan maar eens op Marokkanenjacht... of we gaan die zwartjes nou, even is allemaal onzin. Het is gewoon onzin. Ik sta er heel duidelijk voor... Ja, dat was gisteravond. Verslaggever Hendrik Willem Hofs... volgt de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Althans, de, de aanloop daarnaartoe, de campagne. Hendrik Willem, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Jurgen. Ja, dit was een klein stukje uit dat debat gisteren bij, bij Paul. Hoe kijk jij daarop terug? Ja, ik was er zelf bij in de Maasilo. tumultueus en soms een klein beetje ruig zoals de Rotterdamse politiek kan zijn. Opvallend is toch wel weer dat de partijen op de flanken zoals Leefbaar en Denk vol tegen elkaar ingaan en dan vooral op die thema's he, integratie, identiteit, etnisch profileren. Ze hadden ook veel publiek mee, meegenomen aan beide kanten, dus ja, dat, dat ging goed. De andere partijen stonden erbij en ze keken naar en deden soms een beetje voor spek en bonen mee en dat is eigenlijk de teneur van de hele campagne tot nu toe, die twee partijen die elkaar in de haren vliegen en de andere partijen die er eigenlijk moeilijk tussen komen. Zijn dat ook echt de belangrijkste onderwerpen in Rotterdam, etnisch profileren, identiteit, dat soort zaken? Ja, het zijn wel belangrijke thema's, thema's die Rotterdammers ook bezighouden, maar ik heb zelf de proef op de som genomen, ben zowel naar een echte leefbaar wijk IJsselmonde als naar een echte denkwijk de Afrikanenwijk gegaan om te vragen wat ze daar de belangrijkste thema's vinden en dan krijg je hele andere antwoorden dat er meer woonruimte komt. Betaalbare woonruimte, sociale woonruimte. En dat er meer wordt gekeken naar de mensen met een lagere inkomen... om die meer te helpen om aan werk te komen... om een betere toekomst op te bouwen. En inderdaad schoon van de stad. De leefbaarheid in de gemeente... Met name ook de zorg voor de ouderen. Nou, ik vind meer mijn kinderen. Ik vind onderwijs het belangrijkste. En ja, veiligheid voor de kinderen. En de woningcrisis. Ja, dat is eigenlijk het enige wat... Uh, want wij, ja, wij wonen nou in een tussenoplossing. Met een klein kind en een hond op 53 vierkante meter. Maar ja, het zou wel fijn zijn als er betaalbare huizen waren. En nou gaat het... Eigenlijk daar niet over, maar het gaat de hele tijd over identiteit, over islam, dat soort dingen, integratie. Onzin. Want ik bedoel, wij wonen, ja, je staat hier op Zuid. Dus ja, weet je, ik woon in een, in een straat met eigenlijk, als je het zo bekijkt, alleen maar mensen met een dubbele nationaliteit. En ik heb er nooit zo gezellig gewoond. Ze spreken gewoon Nederlands, ze doen van alles. Ik weet het niet hoor, ik vind het een beetje zieltjes winnen van ja, mensen die toch niet verder kijken dan een neus lang is. Als ik gewoon in mijn eigen omgeving kijk, dan zie ik gewoon van... Ja, we kunnen met elkaar leven. We zijn diverse culturen en toch zijn we een eenheid. En dat gewoon ja, hier in Rotterdam. Ja, een doorsnede dus van, van mensen die jij daar gesproken hebt in die wijken. Ja, die, die noemen hele andere dingen. Dus dat, dat zal de andere partijen toch ook een, een beetje tegenstaan. Dat het tussen denk en leefbaar eigenlijk alleen maar over deze zaken gaat. Ja, want soms zitten ze er gewoon bij aan tafel... en dan komen ze nu niet tussen. Ze balen enorm. Het lukt ze niet om die wij-zij tegenstelling... met een goed verhaal te doorbreken. Heeft ook wel te maken met het feit dat de strijd... in Rotterdam vooral op de flanken plaatsvindt. Leefbaar moet zorgen dat de PVV daar niet te groot wordt. En Denk wil niet dat ze die andere partij... die op de islam geïnspireerd is, verslaan. Dus ze zoeken elkaar op. Maken er bewust een tweestrijd van. Ja, en dat vinden die klassieke middenpartijen maar niks. Luister maar eens naar Vincent... Karmans, hij is de lijsttrekker van de Rotterdamse VVD. Ja, dat is, dat is de realiteit van het stadhuis. Van de politiek. En de realiteit van de Rotterdammer. Die op, dat moment, op dit moment heel erg aan elkaar liggen. Maar is het niet uh, gewoon strategie, slimme strategie van partijen zoals Leefbaar en Denk? Ja, die, ja, die spelen volledig in op onderbuikgevoelens. Hè, dus dat is waar ze, waar ze goed in zijn. Want ze hebben niet uh, de ideeën voor de toekomst die de stad echt nodig heeft. Dus slaan ze maar op die trom. Terwijl het eigenlijk moet gaan om hele andere dingen. Barbara Katman, de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Rotterdam. ja Gaat het nou eigenlijk alleen maar over integratie, identiteit, uh, dat soort dingen? Als, als, als alle schreeuwers op de flank ligt dan wel. En die willen daar heel graag over praten, want verder hebben ze weinig te melden. Je kan ook zeggen, denk en leefbaar spelen het spel heel goed... en weten de campagne de schijnwerpers op hen te richten. Ja, dat zou je kunnen denken, campagne technisch... maar dat is dan wel echt over de rug van Rotterdam, over de rug van Rotterdammers. En dat is ontzettend kwalijk. Um, Hendrik Willem, krijgt dat debat over de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam nog een vervolg? Ja hoor, dus vandaag gewoon weer een debat en overmorgen weer en morgen. En vanavond is er een groot islamdebat, dus ja, dan weet je het wel. Dan belooft het eigenlijk weer een herhaling van zetten te worden. Ja, en die uh, linkse partijen dan, de Partij van de Arbeid die je net hoorde, die zijn verenigd in het linksblok en die wilden eigenlijk wegblijven vanavond bij het islamdebat. Maar goed, ze komen nu toch in ruil voor een statement wat ze aan het begin mogen maken. En dat statement gaat eigenlijk hier over dat ze het over andere thema's willen hebben en misschien wat meer in de uh, polariseert het debat willen voeren. Dus uh, kortom wordt vervolgd. Ja, Hendrik Willem hofs is dat. Hij volgt de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in de stad Rotterdam.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 Buswaarmaker.nl NPO Radio 1. Half acht, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 De Amerikaanse president Trump is bereid om het plan voor een heffing op de import van staal en aluminium af te zwakken. Voor staal uit Mexico, Canada en andere landen komt er mogelijk een lager tarief of uitstel op de invoering van de heffing. Er is veel kritiek op het plan van verschillende landen, staalbedrijven en ook vanuit de Republikeinse partij. De bestuursvoorzitter van ING Bank krijgt een salarisverhoging van 50 De president-commissaris zegt in het Financiële Dagblad... dat Ralf Hamers dit jaar ruim 3 miljoen euro gaat verdienen. Volgens de commissarissen van ING verdient Hamers te weinig... ten opzichte van collega's van vergelijkbare Europese bedrijven. Wijkverpleegkundigen mogen waarschijnlijk binnenkort stoppen... met de vijf minuten registratie, dat meldt de Volkskrant. Die registratie houdt in dat verpleegkundigen tot op vijf minuten nauwkeurig... moeten bijhouden welk werk ze doen, en dat kost ze veel tijd. En in Buenos Aires is Reinaldo Bignone overleden... de laatste dictator van Argentinië. Hij zat een levenslange straf uit... vanwege onder meer schendingen van mensenrechten. Bignone was 90 jaar. De onderweersverwachting bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Natte donderdag. Um, ja, deels wel. Uh, alleen niet de hele donderdag. Want we starten op veel plaatsen nog droog. En in het oosten houdt de zon het ook nog wel eventjes vol. Dan krijgen we van het westen uit te maken met dikkere wolken. Met regen ook. Misschien in de middag in het oosten zelfs een klap onweer daarbij. En op dat moment begint het in het westen langzaam weer droog te worden. En in de tweede helft van de middag klaart het wat op met daar weer wat zon. Het wordt 7 tot 9 graden en het waait flink. Dus wat dat betreft wel ander weer dan gisteren. En dan morgen, vrijdag... Ja, vrijdag is het op zich nog uh, een rustige dag. We hebben in de nacht nog regen, die trekt weg en dan klaart het op. En dan hebben we in de ochtend droog weer met flink wat zon. In de middag neemt in het zuiden de bewolking toe... en later in de middag kan daar al wat lichte regen vallen. In de avond breidt die regen zich dan weer over de rest van het land uit. Maar goed, dan hebben de meeste mensen hun dag overdag... een daglichtperiode al gehad met 7 tot 10 graden. Best een aardige dag, dus vrijdag. Het weekend gaat een ander weertype worden. Dan wordt het heel wisselvallig. Het regent dus van tijd tot tijd. Het is soms ook wel droog en het wordt bovenal ook erg zacht. Het kan zaterdag 15 graden worden en dat hebben we dit jaar nog niet gehaald. Dankjewel, Marco Overhoeven van Jolanda van de Velde nu met file nieuws. Het is wat drukker dan gebruikelijk voor de donderdagochtend op dit tijdstip. Er zijn ook aardig wat problemen in het zuiden van het land. Het komt door ongelukken. Ik begin met de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een ongeluk tussen Knopente de Del en Eveningen nu 20 minuten vertraging. De rechter reis ook is dicht. Een ongeluk ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Kelpen-Oder en Echt 10 kilometer... Meer dan een uur vertraging, er zijn nog steeds twee rijschokken dicht. Daardoor ruim een half uur vertraging... ook op de a 3 vanuit Nijmegen naar Maasbracht... tussen Linnen en Knopen het Vonderen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Zevenbergshoek... ook 20 minuten vertraging. Er stond, een, of er stond een auto in brand op de A59 os richting Zierikzee. De weg was eventjes helemaal dicht. Nu is alleen nog de rechte rijschok dicht, maar het gaat heel langzaam. Tussen Waalwijk en Knopend Hooipolder over 7 kilometer. Meer dan een uur vertraging.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 Zes minuten over half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan praten over een zaak die dient bij de Raad van State vandaag. Het gaat over drie vrouwen die voeren daar een bijzonder argument aan. Zij zeggen namelijk dat ze te verwesterd zijn... om terug te keren naar hun landen van herkomst. Die landen zijn Afghanistan en Somalië. De vrouwen moeten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst het land uit. Eén van deze vrouwen wordt bijgestaan door Vluchtelingenwerk Nederland... en Dorien Manson is daar de directeur. Mevrouw Manson, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De mevrouw die u bijstaat die wil niet met naam en toenaam genoemd worden in de media. U kunt er wel iets meer over zeggen. Wat, wat is haar verhaal? Um, haar verhaal is dat zij gevlucht is uit Afghanistan... Um, ...inmiddels uh, vijf jaar in Nederland is. Um, en hier ervaren heeft dat, uh, dat ze haar eigen leven kan uh, leiden. Uh, op een manier die ze in Afghanistan nog niet kende. Dat ze ook geleerd heeft over uh, haar geloof, de Koran... Dat je die ook kunt beleiden zonder een boerka te dragen. Maar dat een hoofddoek en bedekkende kleding voldoende is. En ze heeft een opleiding gevolgd. Ze wil een uh, huis gaan betrekken en een, een baan gaan beginnen. En uh, ja, daarmee is ze dusdanig dat dat terugsturen naar Afghanistan een gevaar voor haar zou betekenen. Ja, en wij wel... vinden dat deze vrouw dus vluchtelingenbescherming verdient. Ja, want, want, maar voor de goede orde, want dit is vanuit haar perspectief... snap ik dit natuurlijk, maar uh, de IND zegt dus dat het terug moet. Dus zij voldoet kennelijk niet aan de, aan de voorwaarden om hier te mogen blijven. Nee, nou dat is nou ook precies de reden dat wij uh, deze zaak uitgekozen hebben... om uh, voor te leggen aan de hoogste rechter in Nederland. Dat gaat uh, vandaag gebeuren in Den Haag... Uh, omdat uh, de interpretatie van die definitie uit het vluchtelingenverdrag... eigenlijk nog nooit uh, in jurisprudentie zeg maar, is uh, geconcretiseerd. Wat, betekent, wat, wat is er nou nodig om onder die definitie... als verwesterde vrouw wel en niet uh, uh, uh, geaccepteerd te worden? En dat is de reden dat uh, we die uh, duidelijkheid vandaag uh, uh, hopen... in die zitting bij de rechter voor te leggen. Want als, als u die zaak wint... dan betekent dat ook van alles voor uh, vrouwen in dezelfde positie? Ja, dat klopt. En dat is ook uh, precies de reden waarom het zo belangrijk is. Het gaat om een hele principiële vraag van of deze vrouwen nu wel of niet onder uh, de bescherming van het vluchtelingenverdrag moeten worden gerekend. En dat ze daarmee dus uh, niet terug kunnen gestuurd worden naar het land van herkomst. Omdat dat te meer omdat ze in het westen hebben verbleven een extra gevaar vormt voor deze vrouwen. Nou, maar dan, dan ga je toch krijgen ook dat, we, hebben, we gaan even vanuit van stel dat u gelijk krijgt, uh, dat vrouwen dan juist hun zaken gaan vertragen om, om maar zo lang mogelijk hier te blijven en verwesterd te raken. Nou nee, het gaat erom dat er duidelijkheid komt over die uh, over die uh, definitie van wat vluchtelingenbescherming inhoudt. Kijk. Wij vinden dat het nou juist om de kern gaat van waar het vluchtelingenverdrag voor bedoeld is. Het gaat om dat je als mens op de wereld het leven moet kunnen leiden wat je zelf wilt leiden. Uh, en dat je niet um, uh, um, dingen opgelegd moet worden die daar niet bij passen en daarmee ook nog eens gevaar loopt. En dat is precies de, de kern waar het in het vluchtelingenverdrag om gaat. Dus uh, wij, wij willen gewoon die duidelijkheid hebben van de hoogste rechter in oh. Nederland... hoe die interpretatie nou gezien moet worden... voor verwesterde vrouwen. Want ja. die duidelijkheid is er op dit moment nog niet. Dus de IND gaat inderdaad op dit moment uit van het huidige beleid. En die duidelijkheid is er nog niet. En sturen dus dit soort vrouwen ja. terug naar het land van herkomst... met alle gevaren van dien. Want het ministerie zegt daarover in een verklaring... beperkingen in de mogelijkheid tot ontwikkeling of ontplooiing... die zijn niet voldoende grond voor asielrechtelijke bescherming. Zo staat het er nu. En uh, u zegt, daar wil ik de rechter eens over horen. Uh, dus want uiteindelijk is de rechter... De die daarover gaat en niet de politiek of de ambtenaren in Den Haag. Mevrouw Manson, dank u wel. Is van Vluchtelingenwerk Nederland. En um, ik praat nog even door met Bette Dam, die is journalist. Uh, zit geregeld in Afghanistan. Bette, goedemorgen. Goedemorgen. Herken je dit verhaal? Is het moeilijk voor vrouwen die uh, dan eventueel terugkeren naar Afghanistan. om daar dan hun leven weer op te pakken? Ja, ik denk wel dat dat uh, als je hier vijf jaar hebt gezeten. Um, dat het uh, inderdaad, natuurlijk kennen ze het leven van daarvoor. Ze zijn hebben daar lange tijd gewoond. Uh, dit meisje heeft hier ook waar het om gaat, heeft er ook zeker 18 jaar gewoond. Dus ze weet hoe het eraan toe gaat. Maar als je hier hebt gewoond, je hebt hier geproefd aan de vrijheid, is het een gigantische stap terug. Ja. Maar is het ondoenlijk? Nou, dat is niet aan mij om, om, uh, om dat te beoordelen. Ik denk dat het uh, zo is dat als je teruggaat naar Afghanistan... en in dit geval uh, zou de, het meisje terug moeten gaan naar Herat... in de stad in het westen van Afghanistan. Uh, deze stad staat bekend in Afghanistan als... Uh, nou ja, in de lokale context als een stad waar waar je relatief uh, nog vrijheid hebt. Maar dat is vanuit het Afghaanse perspectief. Het komt ook vooral omdat het dichter bij Iran ligt... waardoor er iets meer ontwikkeling is. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen dat als, je hier, als jij naar Iran zou gaan... dan zie je dat daar vrouwen nog in burkas op straat lopen... soms in hoofddoeken. En het is ook eigenlijk wel zo dat als je terugkeert... dat het de carrière-mogelijkheden zeer beperkt zijn. Ook omdat over het algemeen de veiligheid zo achteruit gaat. Je hebt natuurlijk na 9-11 een invasie gehad... van Amerikanen en ook andere NAVO-landen... in de hoop het land beter te maken. En dat is eigenlijk na 17 jaar is dat, is dat niet gelukt. Op sommige vlakken heb je... Je kan bijvoorbeeld uh, veel meer televisie kijken, er is meer mobiel netwerk... maar aan de andere kant staat dit ook allemaal onder druk... omdat er zoveel insurgency en oppositie uh, de macht uh, ja. weet te nemen... en ondertussen de overheid uh, corrupt is... en eigenlijk niet zoveel voor de burger kan betekenen op dit moment. Ja. Bert, Vluchtelingwerk zegt ook nog... Hè, van, uh, vergelijkt het eigenlijk wel met bijvoorbeeld homo's... die niet, niet teruggestuurd willen worden. Is die, klopt die vergelijking, vind jij? Als je homo's uh, terugstuurt naar Afghanistan en ze, ze, de familie of vrienden komen erachter dat je homo bent, zit je in grote problemen en kan dat je dood betekenen. Als je als vrouw asiel hebt aangevraagd in Nederland, je gaat terug, is daar niet direct een grote dreiging uh, voor de vrouw uh, wat betreft het, uh, het straffen. Nee, maar je krijgt wel te maken met, met uh, veel meer beperkingen. Dat heb je net uitgelegd. Goed, daarom interessant wat de Raad van State gaat zeggen over deze kwestie. Dank. Uh, Betterdam is journalist en Afghanistan-kenner. De Hells Angels, de Bandido's, Satudara, No Surrender... ze vallen officieel onder de zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs... maar worden voor het gemak, ook hier op de radio wel, motoclubs genoemd. En daar hebben de gewone motoclubs last van. Ze hebben een open brief geschreven aan minister Dekker voor rechtsbescherming... en ook aan leden van de Tweede Kamer. Patrice Assendelft, goedemorgen. Goedemorgen. Weer directeur van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging, de KNMV. Waar bent u zo boos over? Nou, dit, dit thema speelt eigenlijk al een aantal jaar... en we hebben het al diverse malen geprobeerd te adresseren... maar uh, onze achterban, de mag gewone motorrijden en de motorclub... we hebben er zo'n 500 in onze achterban... Ja, die hebben daar dag, dagelijks last van in de uitvoering van een hobby. Iemand die nu bij, uh, nou ja, laten we zeggen, Hells Angels zit... Die, die is niet lid, die is niet lid van, u, van een van van uw clubs? Nee, die, die, uh, die clubs die zijn niet bij ons aangesloten, nee. Maar, wat, wat zijn dat dan wel voor mensen? Ach, er zijn mensen zoals u en ik, uh, van stratenmaker tot, tot Europarlementariër... en alles wat ertussen zit. Gewoon mensen die het fijn vinden om lekker motor te rijden. Sommigen doen dat voor woon-werkverkeer. En, en het grootste deel doet dat hobbymatig. Een beetje tour in het weekend. Ja, ja tour in het weekend, toertjes naar het buitenland. En die mensen merken steeds vaker dat als ze bijvoorbeeld met een clubje zijn... Uh, of met een georganiseerde club... En ze gaan een tour organiseren en ze zeggen... nou, we gaan daar en daar stoppen en we gaan een smijten eten. Dat ze de horecagelegenheid in die plaats bellen... en dat er gezegd wordt... ja, we zitten vol op het moment dat je meldt dat je een motoclub bent. Dat krijgen we echt steeds vaker te horen van onze achterban. Ja, en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nee. Dit is een voorbeeld. Uh, waar hebben ze nog meer last van, de leden? Nou ja, we hebben ook wel terugkoppeling gekregen, bijvoorbeeld van motordealers die een familie-evenement willen organiseren, uh, voor de deur met een springkussen voor de kinderen. En op het moment dat er dan een vergunning wordt aangevraagd bij de gemeente, dan wordt er gezegd, ja, we hebben liever geen motorevenementen in onze gemeente. Ja. Uh, dat gaat volgens mij volledig gedoe voorbij. Uh, vandaar ook dat wij steeds appelleren. We hebben dat toen de tijd met minister Opstelt ook afgesproken. Heb het nou gewoon, als je dit probleem wilt adresseren... heb het over outlaw gangs. En als het over ons gaat, heb het dan over motorclubs. Maar dat is echt een hele uh, verschillende entiteit. Nou is er een wetsvoorstel ingediend door de PvdA... en dat zou het wel eens kunnen halen, begrijp ik... over het verbieden van die uh, criminele motorbenders. Uh, maar in dat wetsvoorstel staat het woord motor niet. Dus u wordt eigenlijk al een beetje tegemoet gekomen. Ja, maar vervolgens hebben we toch gezien dat er een ruïne van publiciteit losgekomen is waarin uh, het woord motor weer wel gebruikt werd. Dus wij dachten: als dit wetsvoorstel het gaat halen, dan is het misschien goed om even op de kaart te springen om dan nog eens een keer aan iedereen duidelijk te maken adresseer het probleem zoals het is, maar betrek ons er niet bij... want onze leden hebben er iedere dag last van. Ja, wat is eigenlijk een goed Nederlands woord voor Outlaw Motorcycle Gang? Want wij maken ons, zei ik al, dat maken we ons ook schuldig aan. Want je zegt heel snel, het gaat om de criminele motorclubs of zo. Uh, uh, wat, wat, wat zou uw suggestie zijn dan? ik heb eigenlijk geen suggestie, behalve deze. Maar dat is ook niet mijn métier. Mijn métier is het vertegenwoordigen van motorrijders en motoclubs. Ja, en hoe je dan andere groepen hier noemt, daar ga ik eigenlijk niet over. Maar wij willen liever niet dat ons mee bezoedeld wordt. Goed, nou, we hebben dat genoteerd. Dank dat u even van de lijn kwam. Patrice Assendelf, directeur van de Koninklijk Nederlandse Motorrijdersvereniging KNMV. Dan nu het sportnieuws op een rij met Elisabeth. In de ochtendkrant uitgebreid aandacht voor de eerste oranje selectie... van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Er zitten zeven nieuwe namen in de voorselectie. Koeman schudt kussens flink op, klopt het AD. Oranje wordt vooral helemaal nieuw, schrijft de Volkskrant. En Koeman verrast staat op het sportkatern van de Telegraaf. Volgens het AD geeft Koeman een duidelijke richting aan. Hij neemt afscheid van de generatie die Oranje in 2010 en 2014... bijna wereldkampioen maakte. De Volkskrant somt nog alle veranderingen bij Oranje op. Nieuwe trainer, nieuwe spelers, nieuwe gebruiken, nieuwe kansen... en een nieuwe uitvalsbasis, schrijft de krant. In de Telegraaf een interview met Ajax-directeur Edwin van der Saar. Hij reageert op de kritiek op zijn functioneren... die medewerkers van de club gisteren anoniem uitten in diezelfde krant. Wees dan een kerel en zeg wie je bent. Anoniem vanuit de club, daar kan ik niks mee, zegt van der Saar. En inhoudelijk wil hij verder niet op de kwestie ingaan. Hij wil nog wel kwijt dat hij het nog steeds naar zijn zin heeft bij Ajax. Maar natuurlijk is mijn werk wel leuker als we winnen. Al dus de oud-doelman. In de Champions League hebben Juventus en Manchester City... zich geplaatst voor de kwartfinales. Juventus werd bij vlagen ondersteboven gespeeld door Tottenham Hotspur... maar het lukte de Engelsen niet om vaker dan één keer te scoren. En Juventus maakte er twee en won daardoor dus met 2-1. Manchester City verloor thuis met 2-1 van Basel. Uit had City met 4-0 gewonnen, dus de Engelsen gaan door. En het verlies was wel pijnlijk... want Manchester City was al ruim een jaar ongeslagen in eigen huis. En Wout Poels zorgde gisteren voor goed nieuws bij Team Sky. Hij won de individuele tijdrit in Parijs-Nice... en klom naar de tweede plaats in het klassement. En hij vertelt bij langs de lijn en Omstreken dat hij voor de eindzegen gaat. Uh, nou, het speelt natuurlijk wel in mijn hoofd... maar er komen nou nog heel uh, vier uh, zware ritten aan. En vooral uh, de zaterdagrit met een slotflump van 17 kilometer. Dus dat zal wel uh, vuurwerk opgeleveren daar. En, uh, maar goed, we staan naar het tweede en uh, ja, we komen steeds dichterbij. Dus we gaan er wel voor. Ja, en Team Sky kon dat sportieve succes van Pools goed gebruiken. Het Britse team ligt namelijk onder vuur. Mede door een positieve dopingtest van de viervoudige toerwinnaar Chris Froome. Die zaak loopt nog en Froome mag in de tussentijd wel meedoen aan wedstrijden. Pools probeert zich af te sluiten voor de onrust. Er uh, nou ja, wordt natuurlijk in de, in de ploeg al over gepraat, maar... Uh, maar ik heb zelfs iets van, ik kan mezelf zelf fijn aan veranderen. En, uh, ik moet me toch focussen op de koersen die ik rijd. En, uh, en de trainingen, dus uh, daar focus ik me op. Woutje Poels, die gaat op de fiets vanochtend. Maar uh, er zijn ook mensen die in de auto uh, zijn en die staan stil. Jolanda van der Velde waar? Nou, vooral in het zuiden van het land, daar heb je toch wel de meeste vertraging. Hier en daar ook wel weer een lichtpuntje, want die twee rijstroken die dicht waren op de A2... die zijn weer open, van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Kelpen-Oder en Sint-Joost nog wel uh, ruim een half uur vertraging... En de A59, Os richting Zirikzee. Bijna een uur vertraging nog. Daar stond een auto in brand tussen Waalwijk en Knopend Hooipolder. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. <tied>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 7 jaar geleden. Carol Emerald was dat een Riviera Live. Acht minuten voor acht is het. De Noord-Zuidlijn. Het is er al veel over gegaan. Tijdens de bouw van die uh, Noord-Zuidlijn... zijn ongeveer 700.000 archeologische vondsten opgegraven... door de stadsarcheoloog Jesse Gawronski en zijn team. Um, de grootste opgraving die Amsterdam ooit heeft gekend. De afgelopen jaren hebben ze samen met kunstenaar Daniel Dewar... 10.000 vondsten geselecteerd. En die zijn straks in grote glazen vitrines... tussen de roltrappen aan beide kanten van het metrostation Rokin te zien. Um, goedemorgen, meneer Gavronsky. Ja, goedemorgen. Veel vondsten. De hele bodem van Amsterdam ligt bezaaid dus met historische pareltjes. Ja, maar dit was wel een hele speciale plek, Want dat beseft niemand. De archeologie van de noord was eigenlijk de archeologie van de Amstel. Want de bouwputten die lagen in het dammerak in het Rokin... En zoals misschien oude Amsterdammers dat nog weten... is dat de bedding van de rivier de Amstel die dwars door de stad stroomde. En uh, ja, een rivier, een waterloop... Uh, dat wordt door mensen door de eeuwen heen altijd gebruikt om een afval te dumpen. Uh, je gooit het in het water een vanaf. Totdat de uh, stadsaal komen en die gaven het allemaal weer op. Zijn die 700.000, dat is ook wel toevallig, hè? Precies 700.000. Ja, weet je, dat is een symbolisch getal <lacht> om aan te geven. U kan ook zeggen, kunnen, kunnen zeggen een miljoen, maar... Um, uh, ...als je het in, in, in, in data-termen uitdrukt... ...hebben we een database met iets van 150.000 records... ...en daar zitten ja, 10.000, 100.000 vondsten in. Ja. Wat, uh, wat, wat, ook... wat, wat heeft u allemaal gevonden dan? Noem eens wat voorbeelden. Nou ja, wat, wat Amsterdammers... ...en we in uh, oude meuk noemen... ...maar het is, het is afval. En afval van, uh, van vroeger, dat is de schat van de archeologen van, uh, van nu... ...want die vertellen je zo dagelijks leven... ...over hoe mensen werkten en leefden. Dus het is een dwarsdoorsnede van wat alles wat in de stad circuleerde... aan goederen aan gebruiksvoorwerpen, ook aan persoonlijke bezittingen... vanaf het allereerste begin, vanaf 1200 tot 2005. Want uh, het damrak waar we in werkten, dat was nog open water. Dus uh, onze recentste vondsten die met het leven in Amsterdam te maken hebben. Dit is uh, mobiele telefoontjes, verloren uh, portemonnees en een traangasgenaat van de Koningin-Lagrelle bijvoorbeeld. Oké, okay, dus die lag er al tussen. Ja, dat, maar, maar ook met scherven uit... Uh, ...uit 1350 en een, en een beeldje van Maria uit uh, 1400. En uiteindelijk helemaal diep onderin... ...maar dat gaat dan voorbij de geschiedenis van Amsterdam... ...ook nog allerlei voorwerpen uit de prehistorie... Uh, ...stenen bijlen uit de uh, steentijd, uh, de bronstijd, uh, de Romeinse tijd, kortom... De geschiedenis van Amsterdam is een beetje op de kop gezet door die Noord-Zuidlijn. Dat is wel grappig, hè? dat het inderdaad door, door, nou ja, door, over zoveel jaren uh, gaat natuurlijk. Uh, maar goed, als gezegd, hè, uh, nou ja, u zegt misschien wel meer dan een miljoen hebben we, hebben we gevonden. Uh, dan moet u toch een selectie maken. Hoe is die gemaakt dan? Ja. Nou, we hebben een aantal thema's uh, bedacht. Uh, kijk, je vondsten in de Archie kan je, je kan op allerlei manieren dingen ordenen en catalogiseren, heet dat dan met een duurterm. term. Maar wij dachten, wij zijn bezig met de stad. Dus de stad is de rode draad. En we hebben een tiental thema's bedacht die voor de stad staan. Dus uh, transport, productie, bouwen, interieur, uh, communicatie. En die voorwerpen hebben we op basis van die thema's geordend. Maar op een hele vrije manier dat we samen met de kunstenaar hebben we dat ontwikkeld. Dus het is eigenlijk uh, het is geen archeologie, het is ook geen kunst. Het is een soort tussenvorm waarin de voorwerpen voor zichzelf gaan spreken. Uh, en mensen kunnen dat uh, gaan uh, aanschouwen als ze met de roltrap naar beneden gaan. Dan kunnen ze niet stilstaan natuurlijk. Die ja, ik, ik, wou, ik wou net zeggen, hoe doe je dat dan? Stel dat je ziet iets heel nou moois, ja, dan moet je gewoon weer wel... terugheffen. Ja, ja, maar de Noord-Zuidlijn, alles is groot en dinges. Dus uh, dit is weer bijna de langste roltrap van Nederland. Dus je staat er wel 2,5 minuten op en dan uh, komen er 5000 fondsen aan de ene kant, de 5000 fondsen aan de andere kant komen dan langs in die vitrines heel mooi uitgelicht. en als je daar echt elke dag langskomt, denk je na nou een tijdje, wat is dat ene dingetje? en dan kan je je iPhone, je kan je uh, mobiele telefoon nemen of oh, ja. je tablet, want we zijn ook nog een, een website aan het maken waarbij je elk voorwerp kan aanklikken en dan in die database kan afdalen en letterlijk een eigen ja. zoektocht gaan doen. Maar wel uitkijken dat je, voordat je dan bij het eind van de rolfrap ja. bent... want anders krijgen we daar weer gedoe. Ja, watch the gap. <laughs> ja, precies. <laughs> Zijn we, nog even één ding, want, want dat is altijd een mooie vraag... de kampioensvraag, dan? Uh, ja. Wat vindt u zelf het allermooiste dat gevonden is? Nou ja, uh, het allermooiste van ik lekker dat het heel veel was en heel verschillend... En er zijn duizenden dingen waarvan je, je wakker zou kunnen liggen of waarvan waar je zegt, ja dat is een uh... maar het gaat vooral om de anekdoten die erbij zitten, dus ik heb één ding gekozen dat is een boor uh, dan denk je, aan ja, een boor, maar op 12 meter diepte in het damrak tussen de palen van het, uh, van het, van het nieuwe brug vonden we een helemaal verwrongen stuk smeeteizer en dat bleek een kapotgedraaide boor te zijn okay. van een meter, anderhalf meter lang. En het was een boor uit, ja, uit de 17e eeuw. Oké, okay. Dus geavanceerde technologie. Ja. Uh, uh, ja. Nou ja, die heeft te maken ook met geavanceerde technologie. We, L zijn we maar... komen dit bekijken, meneer Gavaronski. Dank voor de uitleg. En 1. We zien dat zo'n 60% van de bevolking last heeft van onbehagen. Wie is waar dan boos over? Elke ochtend tussen half twaalf en twaalf. En hoeveel mensen maken zich ergens boos over? Sven Kokkelman met één op één. Wij zeggen, ga de dialoog aan met die mensen.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 Uw WOZ-waarde gestegen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. NTO Radio 1